Vijf uur Marianne Koekoek met het NOS-journaal.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 In Overijssel is er nu een officieel advies om ganzen ook zwinters af te schieten. Natuurbeschermers zijn er woedend over. Ze vinden dat ganzen in de winter met rust gelaten moeten worden. Boeren willen juist ook zwinters ganzen gaan afschieten... omdat ze gewassen en gras kapot maken. Vorig jaar leek er een landelijk akkoord te zijn over ganzen... maar dat mislukte op het laatste moment. Staatssecretaris Dijksma zei daarop dat er per provincie... een oplossing moet worden gezocht. Op Twitter heeft voor het eerst iemand de grens van 50 miljoen volgers bereikt. Het is zangeres Katy Perry. Ze ging gisteren door die grens. Ze wordt op de voet gevolgd door collega-artiest Justin Bieber. Hij heeft 49 miljoen volgers. President Obama staat slechts derde. Hij heeft 41 miljoen volgers op Twitter. Dan nog het weer. Eerst nog regen bij een stevige zuid- tot zuidoostenwind. Overdag opklaringen en 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Woord. Woord. Woord. Met Floortje Smit. Welkom, of welkom terug bij Woord van de VPRO. In Amerika is het nog steeds bitterkoud. Uh, er zitten een heleboel Nederlanders vast bij de Wijsensee, hoorde u net al. En uh, hier bij Woord is het ook heel koud. We gaan weer verder met een uh, aantal bar frisse verhalen. Verderop in uh, dit uur, zo uh, even voor half zes... kunt u genieten van het eerste deel van echt een, een prachtig tweeluik... over de eerste Belgisch-Nederlandse expeditie naar de Zuidpool. Maar nu eerst uh, televisiemaker Giet Jaspers over het nut van ijs in de natuur... Eh, uh, menno je had het er net al even over. Wat is nou ijs in de natuur? Ja, wat is ijs? Ijs is bevroren water, hè? Ja, maar niet, <laughs> maar niet voor jou eerst. Wat betekent ijs in de natuur? Ijs in de natuur. Ijs in de natuur is een, een, een stadium in de natuur. Het, het is iets van kou. En, en die kou die is juist nodig in de natuur om een bepaalde selectie te veroorzaken. Uh, dat klinkt misschien gek. Dus wat moet er nou geselecteerd worden in de natuur? Maar een, het is een stadium, een, een signaal uh, naar alle levende organismen... dat er iets verandert in die natuur op dat moment. Het is een tijdelijke verandering, maar in die verandering vinden ontzettend veel dingen plaats. Er sterven dingen af, maar er worden ook weer nieuwe dingen opgewekt. Zowel? Nou bijvoorbeeld de, de bolletjes die in de grond staan. He, dus de, de bloembollen. Die hebben die impuls nodig van die vorst, van die kou... om een stimulans te krijgen van jongens, het wordt weer tijd om ons kop boven de grond te steken. Sneeuwklokjes, oh, ja? sneeuwklokje is daar een heel goed voorbeeld van. Ja. Die krijgen de impuls door de vorst. Ja. Dat is hun groeiteken ja. van erop af. Ja, je hebt een groot kans nu, nu de, de vorst dreigt uh, uh, te wijken voor de dooi. Dat uh, Als het dan wat warmer wordt, dat je dan in ene zomer sneeuwklokjes boven de grond ziet staan. Dat kan nu heel snel gebeuren. Hmm. Dus, dat, dat zijn van die, dus die kou die heeft gewoon een hele duidelijke functie. Kun je nog andere dingen noemen? Wat, uh, moet er, wat moet er dood bijvoorbeeld dan? Ja, wat moet er dood? Er zijn natuurlijk altijd zwakke, zwakke organismen in de natuur. En uh, die worden op een natuurlijke wijze geselecteerd. Dus uh, bijvoorbeeld uh, vogels die in een slechtere conditie zijn. zijn oh ja. natuurlijk toch concurrenten voor de, voor, de, voor de gezonde beesten. En zo werkt het nou eenmaal in de natuur. Er zijn geen ziekenhuizen. Uh, daar, uh, daar is het een hele harde wereld. En vogels die dus wat minder uh, bij kunnen blijven... die zullen dan ook het eerst het loodje leggen. En dat vinden wij natuurlijk allemaal heel zielig. Maar het is een natuurlijke selectie... waar wij als natuurbeschermers toch uh, niet al te veel aan willen doen. Hmm. Vroeger zongen wij uitbundig als kinderen... er zaten zeven kikkertjes al in een sloot De sloot was toegevroren, ze waren allemaal dood. Ik begreep ook de opgewektheid niet waarmee dat liedje gezongen <lacht> nee. werd. Maar nee. is dat nou zo? Ik bedoel, dat klopt toch niet? Dan gaan die kikkers dood als, als dat ijzer al heeft. Nee, nee, nee. Hoor. nee dat niet... Uh, dat liedje klopt. Nou, dat, liedje, dat klopt wel, maar dat gaat over de kikkers in het voorjaar. En uh, als die kikkers in het voorjaar ontwaken... En, uh, en dus zeg maar een plek gaan zoeken in het water om te gaan paaien ook... Ja. Ja, om, om zich voor te gaan planten... dan uh, op dat moment, als er dan vorst zou komen... dan worden die beesten natuurlijk enorm verrast. En dat gebeurt wel eens dat je in, in april krijgt dan zo'n zo late vorst in en eroverheen, dan ligt de sloot toch weer dicht. En beesten die daar niet tegen bestand zijn, zoals bijvoorbeeld kikkers... maar er zijn ook andere beesten, insecten hebben er veel last van... vlinders uh, hebben daar uh, met name veel last van. Nou, die worden dan overvallen door die kou en die bevriezen dan... maar dat is eigenlijk niet eerlijk van de natuur. Het ja, ja, ja. is een beetje een, een geluiperige achteraanval. Ja. Zijn, er nog, zijn er nog andere voorbeelden dat je zegt van... Uh, die ijs heeft een, dat ijs heeft een enorme functie... In verband met... Uh, ik heb toch wel eens iets gehoord dat uh, hele nare bacteriën en zo... of die sterven dan, dan krijg je geen... of is dat niet waar, dan mm -hmm. krijg je geen explosie nou. van muggen bijvoorbeeld, of, of andere beesten. Nee hoor, nee, dat, dat... Dat zeggen ze toch altijd? Dat, ja, dat zijn toch ook weer die, die, die, die, die voorjaarszaken. Kijk, dat, dat water, dat heeft een, een bepaalde temperatuur. En dat, dat koelt natuurlijk wel af als het gaat vriezen. Maar uh, je, zoals je weet, als je door het ijs ook heen kijkt... zie je dat er altijd weer water onder zit. Dus dat is in ieder geval boven nul. Ja. Maar, dus, uh, het, maar het is niet waar dat het, als het diep vriest... dat dat goed is voor later de, de, de, het schoont, de ja, het insecten natuurlijk. en zo, dat we niet over... Een... Nou, het schoont wel zaken op, maar, maar, echt, de, zeg maar insecten, de larven van insecten... die zul je in het oppervlaktewater niet aantreffen. Ja, die ja. zitten toch meer verscholen in planten. In, in, in ja, maar die bevriezen dan toch ook in die planten? Nee, die, die, hebben een soort, die zijn erop ingesteld. Die hebben als het ware een soort antivries systeem. O oh ja? Ja, dat, dat hou je wel eens, niet voor mogelijk. Vertel eens. Nou, Je hebt bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld rupsen hè, die, die in, de, in de klimop zitten. Je kunt die dingen nu misschien wel zien als je in de klimop gaat kijken. Dat lijken trouwens net takjes en die hebben gewoon een soort antivries in zich. En ja, lijken het hele weken beestjes. En dan denk je, nou, een klein beetje vorst en het is bekeken. En, en, maar en die voor... kunnen echt bittere koude. Door... Nou, die kunnen behoorlijke koude doorstaan, ja. ja. En dat en, hou je nou, toch ik, niet vermogen. Ik, ik zie ook wel eens die knopjes van de bomen. Ja. Die zijn zo heel teer, zien die eruit. Ja. Maar het gaat toch allemaal weer bloeien. Ja, als het, als het in een geleidelijke fase gaat... is er nooit wat aan de hand. Het gaat altijd pas mis in het voorjaar. Als er, als er zeg maar, een, al een, klein, een kleine ontluiking heeft plaatsgevonden in de natuur... en dan in ene dat het weer gaat vriezen... en dan komen die tere delen van die planten bloot. En als daar dan vorst overheen komt... ja, dat is heel vervelend. Dat hebben we een paar jaar geleden ook gezien. En dan kan bijvoorbeeld gebeuren... dat er helemaal geen walnoten zijn, noem maar wat op. Ja, ja, omdat ja. alle bloesem bevriezen bloesem. of de, de appels, de peren, zoals we dat ja, allemaal willen. De natuur is dan te ver uitgelopen om, om ja, zich nog te weren. Om zich nog te weren, ja. ja. We gaan uh, even wandelen. Ik ga vanmiddag wandelen over het sluisbruggetje... rechtsom, langs het slootje van mijn huis. En een stukje verderop is een wak in het ijs... En in dat wak, en op de rand van dat wak... zijn talloze eendjes. Een heleboel. 40, 50, 60. En daartussenin zitten weer allemaal meer koetjes. Ook al zoveel. Een stuk of 30, 40. En te midden van dat al... midden in dat donkere, koele wak... zwemt één witte zwaan. Het is een prachtig gezicht... Die halve verstilde eendjes en die zeer stille zwaan. En boven hun zweven meeuwen. Ook weer ontzaglijk veel meeuwen. Het wak trekt iedereen aan. En boven de meeuwen zie ik ze nu en dan een koppel duiven. Die snel en vlug met dat klepperende geluid overkomen. En zilveren wit zijn hun buiken van onderen. En dan komt er opeens een mevrouw aan. En die heeft niet gewoon brood bij zich. En die heeft ook niet een pessig zakje brood bij zich. Maar die heeft een emmer brood bij zich. Zo'n grote wasemmer. Hoe je het vol krijgt weet ik niet. Maar in ieder geval heeft ze een emmer brood. En ze loopt naar de waterkant toe. En ze gooit in één klap die hele emmer brood leeg in het wak. En de gevolgen zijn onbeschrijfelijk. Die 40, 50 meeuwen die storten zich als straaljagers naar beneden. En het is me daar een herrie en een gedoe. Terwijl de eentjes, voor wie het er ook bestemd was, eigenlijk een beetje toekijken. Alleen de zwaan, die kan het wel redden. En die wordt helemaal omgeven door een soort witte pijlen langs hem, over hem. Allemaal meeuwen die op het brood afkomen. En als ik weer verder wandel... hoor ik nog achter me... dat enorme tumult... dat meeuwen kunnen maken... als ze brood zien. En als ik na een half uurtje terugkom... is het half vijf, vijf uur. En de mist komt opzetten. Hoog in de lucht... zie ik nog net... Een witte halve maan. De mist, de witte nevel, komt opzetten vanuit de witte velden. Drijft naar het stadje toe. Langzaam vervagen de beelden. De weilanden vervagen. De bomen vervagen. De maan is niet meer te zien. En langzaam maar zeker vervagen vormen ook. Die vogels. Op een gegeven ogenblik kan ik nog alleen die witte zwaan in die witte nevel tussen dat witte ijs zien zitten. En tenslotte vervaagt ook dat beeld en ben ik alleen op de wereld. In de mist. Van Herman Hesse Vreemd te wandelen in de mist Eenzaam is elke struik en steen Geen boom ziet de andere En ieder is alleen Vol vrienden was mijn wereld Toen mijn leven nog licht was Maar nu de mist is opgedoemd Is niemand meer te zien Waarlijk Iemand die de duisternis niet kent. Die zacht en onstuitbaar hem scheidt van iedereen. Zo iemand kan niet echt wijs zijn. Vreemd te wandelen in de mist. Leven is eenzaam zijn. Geen mens kent de ander. En ieder is alleen. David Jaspers was dat in het uh, natuurprogramma en wens niet meer van de VPRO uit uh, 1993. Nou, Zo'n zo witte zwaan in die witte nevel op dat witte ijs. Dat is eigenlijk een uh, prachtig Hollands tafereel. En dat zie ik niet zo heel snel in de woestijn gebeuren. Ja, of toch wel. Um, Ab Verhegge, beeldend kunstenaar, die uh, um, gaat met zijn team nieuwe tests doen... om uh, ijs te maken uit de lucht, zoals die bijvoorbeeld te vinden is boven een woestijn... En ze gaan proefdraaien voor het grotere werk dat later volgt. Ze willen een uh, joekel van een gletsjer maken in een kurkdroge hete woestijn. Waarom en hoe, dat uh, vertellen Verheggen en uh, koeltechnicus Erik Hogedoorn in het uh, wetenschapsprogramma Labyrinth uit uh, 2011. En uh, presentator Pieter van der Wielen die uh, praat met ze. Nou, ik reis al uh, jarenlang door het arktisch gebied. Ik uh, maak daar uh, films en uh, thuis maak...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 Op een gegeven moment dan krijg je weer een enorme uh, massa ijs die je voor weer naar beneden schuift. En dan krijg je dus echt het gletsjer-effect. Nou, het lijkt me een ontzettend mooi uh, plan. wel. dankjewel en Erik Hoogendor, een Succes als je straks als liefhebber van de koude woestijn in moet om, uh, om de opening mee te maken. Dank je. Ja. Over een paar weken vertrekken ze dus echt kunstenaar Ab Verheggen en koeltechnicus Erik Hoogendoorn. Die u hier hoorde in het wetenschapsprogramma Labyrinth van de NTR en de VPRO. En ze hadden het er dus al over in 2011. Nou blijft u vooral wakker. Want in het volgende uur hebben wij natuurfotograaf Wim van Passel te gast. Hij, zijn fotocamera en zijn echtgenote Janette, die reisden maar liefst 37 keer richting de Pool. Zowel naar de Noord als naar de Zuidpool. Maar eerst gaan we luisteren naar de tweedelige documentaire... over de eerste Belgische-Nederlandse Zuidpool-expeditie in de jaren zestig. En dat betekende dat uh, meer dan een jaar uh, de deelnemers op Antarctica verbleven... om uh, daar wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat was een jaar vol sneeuwstormen, scheve verhoudingen... pingwins en hondenbrokken in de soep. Hondenbrokken, die heb ik vandaag al eerder horen langskomen... Luister naar het deel 1 van het tweeluik, de vergeten expeditie naar de Noordpool... waarin de expeditieleden 40 jaar na dato vertellen over hun verblijf... op een continent waar stilte en ijs de boventoon voeren. Radiomaker Gerard Leenders die stelde de documentaire samen. En dat deed hij voor het vpro radioprogramma OVT. En dat werd uitgezonden in 2004. Expeditie klaar voor vertrek de Magadan waart over de onstuimige Zuidzee de Roaring Pompies Onvert 6 1897 mijn vader had in marine opleiding en uh, van zeer uh, vroeg heeft hij een uh, ontwerp gehad van een reis in Antarctica. Ze hebben, hebben dus met de Belgica landen uh, gewonnen uh, Brabant Eiland, uh, Antwerpen Eiland, Leuk Eiland, Willeminsby voor de uh, koningin van uh, Nederland. Allemaal nieuwe ontdekkingen. Allemaal nieuwe ontdekkingen, ja. Het was de eerste keer dat de mensen dus overwinterden in Antarctica. Aan het woord is de 84-jarige Belgische baron Gaston de Kelas de Gomery... over de reis van zijn vader, die in 1897... met het schip de Belgica naar Antarctica vertrekt... en daar als eerste mens overwintert. Al eeuwenlang spreekt het onbekende Zuidland tot de verbeelding... Maar Antarctica wordt pas vanaf de 19e eeuw stukje bij beetje ontdekt. Aan alle fantasieën wordt op 14 december 1911 een einde gemaakt. als de Noor Roald Amundsen de Zuidpool bereikt. Maar het zevende continent blijft trekken. Vooral na de Tweede Wereldoorlog groeit de belangstelling voor het Witte Werelddeel. En niet alleen bij avonturiers en wetenschappers. Het schip de Willem-Byrens. Beiland... Genoemd naar de Hollander wiens naam verbonden is aan vroegere expedities naar het Poolgebied, gaat ter walvisvax. Een historisch uur, niet alleen voor Amsterdam, maar voor geheel ons land is aangebroken. Van de regeringszijde bestaat voor de expeditie naar de Zuidpool grote belangstelling. Behalve een bemanning van 220 koppen bevinden zich ook doktoren, een natuuronderzoeker, een meteoroloog, personeel voor de vliegtuigen, als de een onze filmoperateurs aan boord. Wij hopen dat de Willem Barens een succesvolle reis zal hebben. En dat het prachtige initiatief, dat wederom getuigt van Nederlandse ondernemingsgeest, beloond zal worden. Goede vaart, goede vangst en behouden thuiskomst. Een fragment uit het Polygoonsjournaal van oktober 1946. In tegenstelling tot de commerciële belangstelling voor Antarctica, is in de jaren die volgen de Nederlandse wetenschappelijke belangstelling niet heel die is er ook niet in 1957, als tijdens het internationaal geofysisch jaar... het Witte Continent tot onderzoeksgebied wordt verklaard. De Nederlandse wetenschappers richten zich liever op onderzoek in de tropen... zo staat er in diverse nota's te lezen. Verschillende andere landen sturen wel wetenschappelijke expedities... naar Antarctica, waaronder België. Gaston de Gerlache. Ik heb beweegd. Uh, dat uh, een internationale geofysische jaar op gang was. Mm -hmm. En dat de landen die uh, vertrokken naar, weer naar Antarctica waren landen met een historische background. En ik heb me gevraagd, wat doen we in België? Niks. Dan heb ik voetstappen uh, begonnen om onze regering te overtuigen dat het moest iets gedaan worden. Mm -hmm. En zo heb ik gepland een basis te bouwen in Antarctica. Met steun van de Belgische regering en koning Boudewijn... treedt Gaston de Gerlache in 1957 in de voetsporen van zijn vader. Hij bouwt op de rand van het continent de koning Boudewijn-basis... en overwintert met Vlaamse en Waalse wetenschappers. In 1958, een base Belge in Antarctica, de base Roi-Baudouin... is inauguré door commandant Gaston de Gerlache... De Belgische regering is enthousiast. Politiek en wetenschappelijk staat België weer op de wereldkaart. Getuige de ondertekening van het Antarctisch verdrag op 1 december 1959. Waardoor België samen met 11 andere landen... de toekomst van het werelddeel mag bepalen. Bij het vertrek van de... Tweede Belgische expeditie in, in Oostende heb ik dan uh, Collard, de toenmalige minister van Onderwijs, horen verklaren dat België nu vertrokken was voor een permanente basis, een permanent onderzoek in Antarctica mm -hmm. en dat ze zouden beginnen met een, tien, een plan van tien jaren. Geoloog Tony van Outenboer maakt deel uit van de twee volgende wetenschappelijke expedities die door de Belgische regering worden uitgezonden. In 1960 komt er echter een kink in de Antarctische kabel. Tijdens de winter van het tweede jaar hebben we dan te horen gekregen dat er dus geen volgende expeditie zou komen, dus dat de basis zou gesloten worden. Hoe kwam dat? Uh, op dat ogenblik. Denk ik dat wij als reden kregen dat er in feite geen financiële middelen meer waren. En wij hebben dat gekoppeld aan het, de onafhankelijkheid van Belgisch Congo. Dat toen Zaire geworden is. We dachten dat daar een verband was. Ik geloof niet dat dat werkelijk reden was. Wat denkt u dan? Vermoedelijk geen politieke, geen politieke wil onvoldoende bewijzen dat dat wetenschappelijk of politiek of maatschappelijk wel interessant was. Tot dan toe heeft Nederland zich, zowel wetenschappelijk als politiek, niets gelegen laten liggen aan Antarctica. Emeritus hoogleraar sterrenkunde Kees de Jager. De wetenschappelijke belangstelling was er toen niet. Die was er toen niet. Nee. En we moesten ze ook beperken. Natuurlijk, je moet je altijd beperken. Je moet kiezen, je moet prioriteiten stellen. Hè? Dat is altijd zo in, in alle wetenschappelijke onderzoek. En kennelijk dat toen in 1957, het GIFIS jaar... dat Nederland geen weg zag voor het onderzoek. Ter België was daar historisch gezien al lang bij betrokken. Wij hadden die link dus niet... en uh, waren tevreden met wat we deden in het ruimteonderzoek... en, en zononderzoek. Dat werd in Utrecht, waar ik op de Sterrenwacht mee betrokken... dat werd ook intensief beoefend mm -hmm. tijdens het Geofysisch jaar. En dat was ons aandeel dan. Tot dan, dan het verzoek uit België kwam van... Uh, willen jullie nou meedoen met uh, die expeditie? Ministerie van Buitenlandse Zaken... 15 oktober 1960, vertrouwelijk. Onderwerp Antarctica. Het besluit van de Belgische regering tot volledige stopzetting van de activiteiten in het Zuidpoolgebied is op krachtig verzet gestuurd, onder andere op grond van het gevaar dat de Sovjet-Unie de Belgische positie in het Zuidpoolgebied overneemt. Thans worden pogingen aangewend om de expeditie op kleinere schaal alsnog te doen plaatsvinden, mits bij Nederland belangstelling bestaat. Ik zou het wetenschappelijk oogpunt en voortzet Wester's belang, en met name Benelux belang, een eventuele samenwerking willen aanbevelen. De minister van Buitenlandse Zaken. In mijn regering hebben ze gezegd: ja, we, we kunnen doorgaan, maar u moet een partner vinden. Dus met frais uh, uh, partage, gedeelde kosten. En ik heb die partner gevonden in Holland. Enfin, uh, in 1963 heb ik dus uh, de Nederlandse overtuigd mee te komen. Dat ging hem helemaal niet over de wetenschap. Het kon hem wat schelen wat er op die Zuidpool gebeurde. Al gingen we pinguineieren zoeken of, of, of wat dan ook. Dat, dat, dat, is dat is misschien wetenschappelijk ook erg belangrijk, denk ik. Maar in ieder geval, dat kon hem wat schelen. Hè? Als er maar expedities heen gingen. Uh, en, en daar was zijn drijfveer achter. Aldus Kees de Jager, die in 1962 is toegetreden... tot een door de Koninklijke Academie van Wetenschappen ingestelde... Antarctische Commissie, waarvan de directeur van het KNMI... ingenieur Warners voorzitter is. De Nederlandse wetenschappelijke wereld staat in eerste instantie... nogal lauw tegenover Nederlandse deelname aan een Zuidpool-expeditie... We deden al heel veel. We waren net begonnen met het ruimteonderzoek. En dat, neemde, dat moest opgezet worden in die tijd. Dat nam een flink deel van, van de ervaring en de kennis en de mankracht. En, en er was een beetje angst dat we dit er niet bij konden doen. Bovendien hadden we geen ervaring in antarctisch onderzoek. En al dat gebogen was het wetenschappelijk argument niet erg sterk. Mm -hmm. of zwak, mag ik wel zeggen. Of bijna afwezig. Ja. Natuurlijk, als je dan gaat nadenken... Dan zeg je, oh, dat zou wel leuk zijn, dat zou wel leuk zijn. Dat wel... Mm -hmm. Dan komt het wel. Hè. Maar in eerste instantie waren die er, er niet. Maar dan komt de, het verzoek van de, of de mededeling van de regering... dat de regering toch wel belang hechtte... aan het samengaan met de Belgen. Dat, Buitenlandse Zaken vond dat belangrijk. Mm -hmm. Die hechtte daar heel sterk in. Op wetenschappelijk gebied. Op wat voor gebied dan ook. Het besluit werd dus hogerop in de politieke kringen genomen. En ja. toen was het van: nou, mensen, ga erheen. Ja. En bedenk wat. Ja. Dan ga ik een beetje kort door de bocht. Maar ja. daar kwam het eigenlijk wel op neer. Hè? Ja. Puur politiek. En dan als wetenschapper. Laat je, je toch maar voor het karretje spannen. Nou, ik voel me niet voor het karretje gespannen, hoor. Dat was het niet. Want tenslotte vond je het wel leuk werk wat er gebeurde. Ja. Ja, die, die dubbelhartigheid, die zat er toch wel in. Had dat ook te maken met. Het feit dat Nederland niet was aangesloten bij de twaalf landen die het verdrag van Antarctica hadden ondertekend. Ik hoor het Warners nog zeggen. Dan worden we misschien lid van SCOR, de Internationale Commissie voor het Zuidpoolonderzoek. En dan worden we misschien ook wel betrokken bij de ondertekenaars. In de zomer van 1963 kunnen dan eindelijk de voorbereidingen voor de eerste van de drie Belgisch-Nederlandse Zuidpoolexpedities expedities van start gaan. Nederland zal zich vooral toeleggen op meteorologisch onderzoek. Via advertenties worden door het KNMI jonge, net afgestudeerde kandidaten geworven. Jaap Rietman is in 1962 afgestudeerd in de technische natuurkunde. Ik ben dus na mijn studie bij het KNMI gaan werken en uh, tot augustus... 1963, toen ben ik in dienst gegaan. En ik had toen in september een afspraak met mijn, het hoofd van mijn afdeling op het KNMI... om nog wat dingen te, te regelen, af te werken. En die zei toen van... Uh, ja, we gaan, uh, zijn ook druk bezig met een zuid expeditie Ik zeg van, ja, dat heb ik gehoord. Ik zeg, dat lijkt me hartstikke leuk. Oh, oh, nou... Uh, na enige tijd waren wij klaar met het gesprek en de goede man verdwijnt. En die komt dus na een half uur weer terug. En uh, zei dus dat de hoofddirecteur mij wilde spreken. En uh, dat was op een vrijdag. Nou, toen kwam zo'n balletje gaan, gaan rollen. En uh, zaterdagochtend, de, de eerstvolgende zaterdag, dus de dag daarna, dat uh, zat ik om zes uur uh, in de trein naar uh, Antwerpen. Samen met Piet Buis. en nog een derde kandidaat... waarvan ik de naam niet meer, niet meer weet. Dat, uh, en dat was iedereen die was met uh, al druk, met paklijsten en, en hele toestanden. En wij kwamen daar dus volledig blanco binnenzeilen En uh, onze expeditieschef Luca Best, die, uh, ja, die, die, die, die wil dan ook wel weten wat die uh, vlees in de Kuip heeft. Dus die uh, heel gesprek legt uit waar ze mee bezig zijn en hoe dat dan in, in Antarctica is. En ik weet nog wel dat de derde kandidaat... Die, die had zich kennelijk iets beter voorbereid dan wij. Want die, ja, die, die had het over de ijsjelf en zo. en nou, ik had geen flauw benoord wat hij bedoelde. Want hij wist niks van de suiker. Nou ja, je weet wat het ligt en dat het ijs en, uh, is. En, uh, en dat er pingwins zijn en dat soort dingen. Dat weet je natuurlijk wel. Ja. Maar goed, uh, wij hebben met ons tweeën wat meer op, uh, op sociale vlak uh, bewogen. En behoorlijk wat bier naar binnen gewerkt. En uh, nou, zo is het eigenlijk uh, gelopen... Zij deden een pre-selectie... en dan stuurden ze twee of drie kandidaten naar Brussel... en dan mocht ik daar tussen kiezen. Dat, is in, dat was de regel. Hoe deed u dat? Eén weet ik nog heel goed. Die was kandidaat... samen met een, een andere man... en volgens de mensen van het KMI waren ze, ze evenwaardig. Dus ik kon gerust kiezen... En een van de twee vertelde dat, het, dat thuis zijn ouders een meubelzaak hadden... en dat hij regelmatig meubels moest verschouwen of mee verschouwen. Die heb ik genomen, voor die reden. <lacht> Allee, die, die leek ook, dat was wel een bijkomende factor daarbij aansluitend... leek die ook sportiever als de andere. Ja. Langs de Belgische kant uh, hebben wij getracht om zoveel mogelijk mensen uit het leger nemen. Waarom? Oh. Financieel. Dus we kregen die gratis. En dan voor de anderen hebben we gewoon getracht... om te zien welke dat de beste kandidaten waren. Mm -hmm. al dus geoloog Tony van Outenboer. Leider van de derde expeditie... die in 1966 op Antarctica overwintert. In de korte tijdspannen van enkele maanden voor het vertrek... moeten de expeditieleden zich voorbereiden op hun taak. Jacob Vissen is aangenomen voor de tweede expeditie... Wij waren geen van alle expert. Ik Ikzelf ging uh, metingen doen aan het ozon in de stratosfeer. Mm -hmm. En uh, ik wist amper dat er ozon in de stratosfeer was. Snel een boekje gelezen. De, maar dus daar wist u dus niks van? Nee, nee, nee. nee. Nou, Wat dat... solliciteerde u dan op? Ik solliciteerde op Antarctica, in het algemeen, op, op een avontuur. En, eh, en ik heb natuurkunde gestudeerd, dus dat pik je verder gauw op. En er moesten metingen gedaan worden met een spectroscoop. En ook daar wist hij niks van? Nou ja, dan kom je dichter bij mijn vak natuurkunde natuurlijk. Mm -hmm. En eh, we gingen eh, met ballonnen zondes oplaten, dus metertjes... Mm -hmm tot een hoogte van 30 kilometer, die dan de ozonconcentratie meten. En ook daar mag je wel even op inwerken... want dan moet je natuurlijk kunnen prepareren en, enzovoort. Dus dat, heb ik, dat was de hoofdzaak. Werd er ook voorbereid uh, op een verblijf van een jaar... in een zeer koud continent? Nou, we kregen, we kregen kleding aangepast. <laughs> en we hebben professionele uitrusting. Dat was één voorbereiding. Wat kom je eraan? Dat organiseerde de expeditie. We gingen dus zo tussenbij naar Brussel. En dan werd de maat gemeten. Ik weet nog dat we met alle Nederlanders... met elkaar de stad werden ingestuurd van... ga nu even in een modemagazijn... meten wat voor maat handschoenen je moet hebben. Dat <lacht> hebben we dus gedaan, ja. En, dus, dus, dus, dus kleding was dus nummer één. Uh -huh. Qua voorbereiding. Eh, sociaal of psychologisch. bekende die woorden geen eens. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Ik ben er pas uh, bij betrokken geraakt. Uh, eigenlijk uh, via Jaap Wissen. Want die ging in 65 uh, naar die expeditie. Die kende ik. Dat was een vriendje van me uit Delft. En uh, toen in de loop... Van 65 stond er een advertentie in de krant. Uh, dus ik dacht, uh, nou, laat ik er maar eens op schrijven. Uh, er zullen wel honderden mensen op afgekomen zijn. Maar er waren er maar twee. En die ene konden dus ze heel goed gebruiken bij het KNMI. Dus uh, de ander, dat was ik, ging dus naar de Zuidpool. Arend Meerburg is aangesteld als chef meteoroloog bij de derde expeditie... en gaat ter voorbereiding regelmatig naar Brussel. De Belgen hadden daar een kantoor en daar werd dus alles georganiseerd... het bestellen van alle spullen. En dat ging daar heel anders dan in Nederland. In Nederland hadden we een gigantische bureaucratie, via zwo en kanen, mieren... allemaal briefjes aan elkaar sturen als je een schroefje moest kopen of zo. En bij de Belgen ging dat allemaal veel soepeler. Die hadden een hoeveelheid geld van de staat gekregen... En, die, die kochten de spullen die ze nodig hadden. En natuurlijk werd er later keurig verantwoording over afgelegd. Maar die hoefden niet zo'n ingewikkelde bureaucratie te volgen als wij deden. Dat was verschrikkelijk. Ja. Ja. Ik ben uh, ongeveer begin uh, november... werd ik vrijgemaakt van de dienst, zo het dan heet. Mm -hmm. En uh, ben ik dus via Den Haag, Langeraar... Uh, die me dan uh, vertelde en de opdracht meegaf dat ik uh, naar Brussel ging. Naar het bureau Exantar, om het zo te noemen. Bureau Exantar, afkorting voor Expeditie Antarctica, is het Centrale Secretariaat. En Rienes van Rosmalen, als telegrafist deelnemer aan de tweede expeditie, wordt daar twee maanden voor vertrek te werk gesteld. Er werden daar uh, de nodige artikelen afgeleverd. Uh, ja. ook, in, ook in vaste vorm en toezeggingen gedaan door bedrijven. Want ja, alles wat je krijgt, hoef je niet te kopen. En zo werkte dat en dat werd daar tijdelijk opgeslagen. Of in Antwerpen, daar was dan een loods beschikbaar. Waar dan de, de spullen die niet aan bederf onderhevig waren, opgeslagen konden worden. Was er nou veel materiaal wat jullie kregen? Daar was heel veel materiaal. En, en, en vooral etenswaar en dergelijke wat we kregen. Er waren veel nou ja, bedrijven, fabrieken. Dat werd gewoon niet gekocht, dat werd gewoon geschonken. Er waren hele grote bedrijven die vanwege plaatjes en, en gesprekken met iemand en fotootjes eh, daar wel het nodige aan kwijt wilden. Sponsoring. Sponsoring, vooral door de Belgen. We kregen ook allemaal een, een horloge. Alleen ja, niemand heeft er eigenlijk plezier van gehad, maar die dingen die deden het een de paar weken en dan kon je hem weggooien. Op 8 december 1963 vertrekt de eerste Belgisch-Nederlandse expeditie. In het fraaie stadhuis van Antwerpen heeft de leider van de Belgisch-Nederlandse Zuidpool-expeditie de historische vlag in ontvangst genomen, die in 1898 boven de eerste Belgische basis aan de Zuidpool boeit. Vier Nederlanders en negen Belgen maken deel uit van deze nieuwe expeditie, die gedurende een jaar en twee maanden op de Koning Boudewijn basis wetenschappelijke waarnemingen zal doen. De Deense ijsbreker Magadan zal de expeditie, die voor anderhalf jaar voorraden meeneemt, naar het Antarctische vasteland brengen. Meteorologische, natuurkundige en andere geofysische onderzoekingen... ...vormen het eentonige menu van de Belgen en Nederlanders... ...die maanden achtereen zullen moeten doorbrengen... ...bij buitentemperaturen van 50 graden onder nul. Het is voor het eerst dat Nederlanders deel uitmaken van een Zuidpoolexpeditie. De vier dapperen zijn de jonge natuurkundige ingenieurs Buis en Rietman, de meteoroloog van Armeide en de telegrafist Verschoor. Het afscheid van de familie viel niet mee. Pas over anderhalf jaar zal men elkaar terugzien. De Magadan brengt de expeditieleden via het warme Afrika, waar Kaapstad de laatste pleisterplaats zal zijn naar de Zuidpool, waar men op 20 januari hoopt te arriveren. Het werd toch over het algemeen door de omgeving... ook wel als een uh, geweldige kans gezien om, om dingen te doen. die uh, ja, Bijna zit het nu in, in, het, in de stijl van uh, dat je een, een ritje naar, de, naar een of andere ruimtestation mag maken. Hè. Dat was uh, ja, toen de tijd, moet je ook bedenken. Dat is toch uh, in, in, in 65 dus bijna 40 jaar geleden, was dat toch wel uh, bijzonder. Klaas van der Veen is chef meteo bij de tweede expeditie waarvan de leden... Evenals bij de derde expeditie, niet meer romantisch per boot, maar per vliegtuig naar Kaapstad vertrekken. We zijn van het vliegveld uh, Melsbroek, weet ik nog heel goed, uh, vertrokken. En toen de tijd was het uh, even de dreiging dat het uh, heel erg glad zou zijn, dat de ijzer zou zijn. En toen had ZWO, de instelling die ons uh, als het ware wegstuurde, Zuiverwetenschappelijk wetenschappelijk onderzoek vanuit Nederland dan. Die had zelfs helikopters geregeld voor om ons eventueel van huis te kunnen halen. Omdat het ja, we moesten heel vroeg in Melsbroek zijn. Maar uiteindelijk is het allemaal meegevallen. Zijn we, dus, uh, we waren er allemaal keurig op tijd. Uh -huh. En dan werden we uitgezwaaid door vaders, moeders, uh, verloofdes. En nou, dan gingen we daar in een oud-Belgisch militair vliegtuig. Uh, via Libië weet ik nog dat we daar geland zijn. En via dus uh, Angola daar zijn we ook gewoon zijn we een dag geweest, geloof ik, zijn we nog gefetteerd op de ambassade en dat soort zaken. En via Zuid-Afrika en, en, en daar kwamen we dan in Kaapstad met het vliegtuig aan. En daar in Kaapstad hebben we een paar dagen gewacht op het schip, waarmee we de Makadan was dat, waarmee we dan verder gingen naar want je moet voorstellen, Kaapstad ligt dan op ongeveer 30 graden zuiden breedte, En de, dus de, de basis waar we naartoe moesten ligt op 70 graden. Dat is nog 40 graden verschil. Nou, elke graad is iets van uh, 100 kilometer. Dus dan uh, is nog 4000 kilometer verder. Moesten we nog even varen. Ja. Toen wij dus vertrokken in Zuid-Afrika was het heerlijk weer... Dan heb je dus eerst allerlei, alle, allerlei vogeltjes nog op zee. Die, die tafelberg die verdwijnt. Mensen zaten heerlijk te lezen in het zonnetje. En dan krijg je de horning forties en de squeezing fifties. Ik heb hier een brief 5 januari. We zijn 2 januari of zo vertrokken. Deze brief schrijf ik in heel andere omstandigheden dan de vorige... Zo staat er nog net geen kras op het papier. Tussen de eerste en tweede zin in... ben ik volledig uit mijn stoel geworpen door een enorme golf... die door windkracht 8 op 50 graden zuiderbreedte... tegen het schip gesmeten wordt. De zee is prachtig, metershoge golven met woeste schuimkoppen... die door de wind uiteengereten worden. Of met donderend geweld op het dek en tegen de brug slaan. De wind giert langs de masten. Toen het heel slecht weer was... Waren we er een nodige zeeziek, als je begrijpt ik bedoel. En om maar iets te zeggen, Jan van Dam, ik zei de gekte de dokter... En, en, en Luc de Mulder, dus een, ook een Belg... hadden handen vol werk, met heel slecht weer... om de nodige laai wat schoon te houden en uh, van krekkers te voorzien. Want die boot die ging natuurlijk verschrikkelijk te keren. Klein bootje, rond natuurlijk, vanwege in het ijsvaren. En we hebben toch een aantal dagen niet uh, zulke heel erg lekker weer gehad dan komen er ijsbergen. Dat wil zeggen, er komen enorme klompen ijs... die duidelijk zijn van nog een jaar, en dan ben ik echt gesmolten. En op een, eh, een nacht, een morgensmorgens, morgens, ik lig in mijn kooi... en door de patrijspoort zie ik ineens vlakbij... dat nou, kan niet aanraken, maar zo 10-20 meter afstand... een enorm ijsgeval, met grote gaten erin, hè, die dan blauw gekleurd zijn. Dus voeren wij vlak langs een ijsberg die daar ronddrijft... Prachtig gezicht. In het gezelschap van een kaapstormvogeltje waren we over de Zuidpoolcirkel op 66 graden 30 zuiderbreedte en de vlaggen worden voor de gelegenheid gehesen. En op een gegeven moment was het een groot feest, want we gingen de 60 e breedgraad ook over de grens van het Antarctica-verdrag. Nou, daar hing een Amerikaanse vlaggen, want we hadden een Amerikaanse inspecteur aan boord en de Deense vlag, want we zaten op een Deens schip. En de Belgische vlag natuurlijk, en de expeditievlag. Geen Nederlandse vlag. Dus ik ga naar Tonnie van Outenburg zeggen, wat, uh, wat zullen we nou hebben? Ja, jullie zeggen partij met antijdenka overdracht, dus uh, jullie doen niet mee. Nou, toen voelde ik me wel een beetje belazerd. Ja? ja. Want? Nou ja, ik vond het... Uh, ja, het was natuurlijk waar, maar ik, ik vond het niet erg aardig. Dat ik het zo zeggen. Wij zaten daar met... Uh, met zes Nederlanders. En, uh, het mocht Nederland er eigenlijk niet aan meedoen, Dat vond ik dus een beetje flauw. Ja. Dat, dat, formeel wou die Belgen dat ons even invrijven. Want jullie zijn geen partij. We hebben nou, Je doet hier wel uh, onderzoek, maar je hoort er eigenlijk niet bij. Hè? Dat was toch eventjes dat invrijven, denk ik. Het schip baant zich een weg tussen de grote IJsschotsen. De kracht van de machines is nog amper in staat de weerstand van het ijs te overwinnen. Breitbaar, 19 januari 1964. Aan de directeur van het KNMI, geachte heer Warners. De reis is bijzonder vlot verlopen. Elke zes uur werden door de meteoploeg waarnemingen gedaan. Op 12 januari bereikte het schip het pak ijs... De tocht door het pakijs was bijzonder moeizaam... en de vorderingen waren soms maar een paar mijl per dag. Maar vanmorgen bereikte het schip het open water... tussen het pakijs en de Shelf. De baai waar de vorige expedities ontscheepten... was nu door vast ijs onbereikbaar. En het schip is doorgevaren naar een andere baai... waar vandaan men nu de Koning Boudewijn-basis probeert te bereiken. Toen wij aankwamen was het, om nou ja, maar letterlijk uit te drukken, hondenweer. Heel slecht zicht. En uh, veel dus die, die losbraken zeg maar, van, het, uh, van het pakijs. Mm -hmm. Maar goed, wij kwamen eraan en. Uh, nou ja, toch maar beginnen met lossen, schip afgemeerd, beginnen met lossen. Dus dat, dat, dat werd allemaal uh, zeg maar, op het ijs gezet. Dus eerst uh, de snowcats, uh, de, dus de, de rupsvoertuigen, de sleeën. En dan probeerden we zoveel mogelijk de eerste ladingen... rechtstreeks in de slee te zetten. Want ja, je was afhankelijk van, van het ijs. Je zat maar tegen het ijs aan. En het is ook diverse keren gebeurd. Dan nou scheurde dat ijs. Dus dan moest je losmaken. De, als de so meter alles weer van het ijs af. En dan moet je weer afwachten tot je... Dat, dat heeft bij ons een aantal dagen geduurd. Al dus van Rosmalen. Jaap Rietman hoort bij de eerste Belgisch-Nederlandse Zuidpool-expeditie. Die onder meer tot taak heeft een onderkomen te bouwen... op zo'n 20 kilometer van de losplaats. Met de kraan van de boot werd uh, het op, uh, op grote sleden gezet. En die sleden een stuk of twee, drie achter elkaar... Uh, hingen achter uh, zo'n uh, snowcat, zo'n groot uh, voertuig op rupsbanden. Mm -hmm. En uh, die gingen naar het binnenland toe. En dan? Dan moet je, heb je nog geen onderkomen? Nee, want... dan moet je dus de boel uh, afladen en, uh, en beginnen te bouwen... We hebben in het begin uh, in de, van de oude Belgische basis... was nog een deel, uh, bestond nog. Uh, daar hebben we een, uh, met een paar man een paar nachten in, overnacht... een deel van de ploeg die zat nog aan boord, dus die, die sliep nog aan boord. Of als je net, uh, laten we zeggen, met je rit rond uh, slaaptijd uh, aan boord was... bleef je aan boord slapen... En een aantal hebben een paar dagen echt in een tent uh, gebivakkeerd. Want er was niks, hè? Nee, er was helemaal niets. We hadden alles, alles bij ons. En uh, nou ja, dat moest dus in elkaar gezet worden. En dat was allemaal uh, kant en klaar. Dus brief uh, uh, heb en dat, uh, dat kon je zo in elkaar uh, slaan. Was dat niet zwaar? Nee, nou ja, god, het was, het was uh, zwaar. Ja, joh, er waren dus best een aantal dingen die, uh, die knap looier waren. Uh, die, uh, laten we zeggen, alle verpakkingen en die kistjes... die waren wel gebaseerd op wat een normale bootwerker kan tillen. En dat is dus uh, redelijk aan het gewicht als je dat niet gewend bent. En, uh, maar het was niet, uh, niet onoverkomelijk of dat je zegt van... Uh, god, ik ben uh, totaal los. Maar ik weet wel in die, in die periode dat we aan het opbouwen waren... Nou, dan had je geen moeite om in slaap te komen hoor. Nou, daar uh... ja, waren een paar uh, een dag of tien mee bezig, denk ik. Dan moet je natuurlijk van binnen nog, uh, nog wel inrichten, maar dan heb je in ieder geval een, uh, een onderdak. Mm -hmm. En uh, nou, voor de voedselvoorraad uh, werd een uh, geweldige kuil uh, gegraven. En dat was gewoon een, uh, ja, dat is een, een diepvries, die, die bleef het hele jaar doorlopen op min 18 of zo. Dat, uh, maar wat hadden jullie er allemaal bij, hè? alles. Voor een jaar lang. Ja, en wel nog wel voor meer. Want uh, de kans bestaat natuurlijk ook dat je, laten we zeggen, na een jaar uh, niet weg kan als een schip niet kan komen. Je ja. me souviens du bar de Mer, AXP, Dan Sicler. Zavillame Spitalière. C'était pas fait pour le plein. Het eerste deel van het tweeluik over de eerste Belgisch-Nederlandse expeditie naar de Zuidpool was dat. En dat werd gemaakt voor het VPRO-programma OVT en uitgezonden in 2004. De samenstelling daarvan was in handen van Gerard Leenders. En daarmee zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van dit vierde uur van deze ijskoude nacht van woord... We houden er dus nog niet mee op. We zijn er strakjes nog, na zessen. Na een kort journaal hoort u dan het tweede deel... van dit tweeluik over de Zuidpool-expeditie. En hier in de studio te gast zijn dan Wim en Jeannette van Passel. En die zijn al een paar keer op de Zuidpool geweest. Of tenminste, eigenlijk wel vaker. Ze reisden al 37 keer naar een van beide Polen. Met een fototoestel um, en met elkaar. Dus ze zijn strakjes te gast in de studio. Ik praat met ze over de Polen. Heeft u nog vragen of opmerkingen over Woord... dan kunt u natuurlijk altijd even mailen of contact met ons opnemen... woord.vpro.nl of schrijven naar VPRO Woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Abonneren op de podcast kan ook. www.vpro.nl En dit uh, is Ice Cream Man van Tony Joe White. Somebody